9 uur Kees Groot met het NOS-journaal. Minister Schultz van Verkeer gaat meer dan 300 miljoen euro bijbetalen aan de hoge snelheidslijn tussen Amsterdam en België. De HSL, die wordt geëxploiteerd door de NS en KLM, maakt grote verliezen. Een failliet zou de staat 2 miljard euro kosten. De minister wil dat de NS alleen verder gaat met de exploitatie en dat er op de hoge snelheidslijn ook intercity's gaan rijden. Als het aan de minister ligt blijft de NS ook na 2015 het vervoer verzorgen op de belangrijkste spoortrajecten. Alleen in Limburg moeten enkele lijnen worden aanbesteed waardoor de NS daar concurrentie kan krijgen van andere vervoerders. Een nieuwe concessie voor het hoofdrailnet loopt van 2015 tot 2025. De plannen van schulds worden vrijdag besproken in de ministerraad. Pink Ribbon geeft veel minder geld uit aan onderzoek naar borstkanker dan, ze, dan wat ze zelf beloven. Dat blijkt uit een reportage van Nieuwsuur.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 Het Italiaanse modemerk Benetton heeft zich de woede op de hals gehaald van het Vaticaan. In een nieuwe reclamecampagne gebruikt Benetton een afbeelding waarop te zien is hoe de paus innig zoemt met een Egyptische moslimgeestelijke. De poster is onderdeel van de Anheed-campagne. Daarin pleit het modemerk voor een tolerantere wereld. Volgens het Vaticaan ontbreekt het Benetton aan respect voor de paus.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 BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is vier over 9. Van Gaal, de nieuwe algemeen directeur bij Ajax, weten we inmiddels. De ledenvergadering van Ajax is nu bezig. Daar komen we zo bij. En hoe gaat het daar natuurlijk? Hoe reageren ze op het nieuws van Van Gaal? Dat is de vraag. En de reisrubriek met Floortje Dessing, daarin hoor je hoe het is om in je eentje op vakantie te gaan. En dat is helemaal niet zo zei. Helemaal niet. En voor Serious Request 2011 ging DJ Erik Corton dit keer naar Ivoorkust... om daar reportages te maken over moeders die worstelen met de gevolgen van oorlog. Terwijl ik met Veronique zit te praten, zie ik dat ze, ze te rillen. En uh, zich duidelijk niet helemaal goed voelt. We hebben nu een beetje met haar gepraat en komen tot de conclusie dat we haar toch maar gewoon mee gaan nemen in, uh, in onze auto's. En dat eerst volgende kliniek gaan brengen, want het gaat niet goed. Ja, straks hoor je van Erik zelf hoe het is afgelopen met Veronique en andere verhalen hoor je dan. Today is topics. Donkere wolken boven het land, het Nederlands elftal liep in een hinderlaag. Er is heel wat aan de hand. Waar hadden we het over vandaag? Het is een aba beetje. <laughs> Goed, nummer 45. Oh, tot is... aan, Sinterklaas. <laughs> nummer 5 is een verhaal uit Ghana. Dit is het verhaal van een koning op klompen. De koning van nieuw krader voende klompen die te krieg van zo Samoy dat er nou meer vol.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 Hallo Nana, dit is Alfred van Holland. Ja, goed verhaal, koning Nana en Alfred van Holland. Leeman hier bedacht als bedroren hier nou klompen van Ghana je En dus nam er een om Shin te litten. Maar koning Nana Okrukata rent er nog altijd op. Ja, de Ghanese koning was zo onder de indruk van de klompen die Alfred had meegenomen... dat hij er de hele dag op liep te lopen. Hij is de enige Afrikaanse koning uh, op klompen. Ja, hij vond het echt een statussymbool en uh, ja... Hij was, uh, hij was gewoon apen trots. Ja, gevaarlijke woordkeus <laughs> overigens gaat het geld dat de koning in Ghana betaald heeft niet de, de portefeuille van Alfred in... en wordt namelijk een overdekte markt in Ghana van gebouwd. Dan nummer 4. Het, het regent daar zoveel. Ja, ik weet niet of het nodig is. Twee berichten. Eerst Ajax, je hoorde het net al. Die club heeft een nieuwe algemeen directeur. Louis van Gaal gaat hier straks de boel runnen... want dat is toch wel in de noten waar het natuurlijk aan het einde van de rit op neerkomt. Ja, en daar staat iedereen werkelijk met open tanden... of met open mond en met klapperende tanden naar te kijken en naar te luisteren. Dus dat is echt een, ja, ingeslagen als een bom. Ja, terwijl iedereen daar met open tanden en klapperen... De mond staat te kijken, wordt van Gaal lekker warm onthaald. Louis van Gaal wordt de algemeen directeur. Ja, Maar niet hier. Dan nog uh, meer voetbal. Eens even kijken. Oh ja, dit volgende bericht is volledig samengesteld uit reacties die ik vond op internet. Nee, ik, uh, we hebben dik verdiend verloren. Over het algemeen leg je daar misschien makkelijker bij neer, maar het is wel heel pijnlijk zware overbetaalde en over bepaald gedeelde voetballers, die Nederlanders, ze moeten zich doodschamen. Wat een afgang en natuurlijk, wat er al lang aan staat te komen, geen tempo, inzet en bezieling. Ja, dat is behoorlijk tikkie. Uh, nou ja, we stonden uh, volgens mij bij ADO uh, nog te praten. Uh, had iedereen heel veel zin in om deze wedstrijd te spelen en nu sta je na de wedstrijd. En dan, uh, ja, zoals je zegt, een uh, hele grote teleurstelling en een behoorlijk tikkie. Een blamage voor Nederland. Als het zo blijft, kunnen ze beter in huis blijven. Ze worden met de maand slechter. En dat van onze belastingcenten, nee, Dat wist ik ook niet. Een matig elftal met een angstenhaas als Bondscoach Die kostte wat het kost zijn schoonzoon laat spelen. Ook al wordt hij helemaal zoek gespeeld op het middenveld. Ik ben, ik ben niet eens die teleurgesteld. Dat is het hele elftal. Uh, en van de andere kant. Je krijgt er geen extra punten voor. Dat is heel makkelijk gezegd. Ook als je gewonnen had, had je kunnen zeggen... Uh, ja, Nederland voetballand <laughs> dacht het niet zo. Geert doet er wat aan. Uh, maar de voetballers zelf denken wel dat ze heel goed zijn. De eerste 12 minuten van de tweede helft spelen wij gewoon denk, heel aardig voetbal. Hè? Tussen de, tussen de linies. Wij, wij, wij zijn in balbezit. En ze veroveren de bal op het juiste moment. En boom. Ja, wat zijn die oranje spelers toch een stel verwaande omhooggevallen bouwvakketjes? Ze missen enkele mentaliteit om te winnen. Wat een kleuterklas. NL plus EK 2012 is kansloze missie. Jammer maar waar. Nou ja, we moeten er ook geen drama van maken, toch? Ik bedoel, uh, het, het, het, is, het is, het is jammer staat In de krant, dus het is waar. Goed, dan nummer drie, daar staat het ITVA. Het filmfestival in Amsterdam ging vandaag van start. Anderhalve week lang worden documentaires uit de hele wereld op de schermen van het ITVA vertoond. Jeroen Wilaert zal vaak aanwezig zijn tijdens de komende anderhalve week. Jeroen, goedemiddag. Hi Tim. Heb je al een thema ontdekt voor deze komende 8, 19 dagen? Ik kan uh, alleen maar zeggen dat ITVA voor de 23e keer. Open staat voor de wereld. Ja, geen thema dus. Uh, maar vaak gaan de documentaires wel over muziek. Nee, hey, het is uh, heel breed geschakeerd. Uh, wat wel opvallend is, is een aparte aandacht voor uh, muziek. Heel veel muziekdocumentaires. Waaronder een over onze uh, grote blazer, man die een paar jaar geleden zo uh, in de belangstelling kwam. Prachtige film. Uh, heb ik al gezien: Kite, man. Kite man. Yes. Ja, Heel Amsterdam is er klaar voor. De filmgekkies hebben hun kaartjes gekocht. En de dikke moeilijke brillen die zijn opgezet. Klaar om de docus te bekijken. Uh, ik sta overigens uh, in het box office. Het is gewoon het uh, de, de, de, de kaartjeskantoor. De grote witte kaartjesstand. Midden op het Rembrandtplein. gadegeslagen geslagen door het grote beeld van Rembrandt, die je niet kan zien wat een gekrioel het hier inmiddels al is. Ja, en dat komt omdat hij dood is en omdat het een beeld is. <lacht> Op het Eerste Vraag zijn de komende weken zo'n 300 films te zien. Dan nummer 2 opnieuw een landelijke pinstelling in Nederland. Bij 15.000 winkels kon je niet pinnen niet. Dat komt omdat uh, betaalautomaten van dat type... juist bij de tiende transactie, uh, die heeft plaatsgevonden... zichzelf buiten werking stellen. Inmiddels zijn er 15.000 automaten die de tiende transactie bereikt hebben... en die daar mogelijk hinder van ondervinden. Ja, reet irritant natuurlijk vinden ook de winkeliers. Nou ja, wij zeggen natuurlijk altijd: elke storing is te veel. En of het dan nou 5000 zijn of 10.000, uh, het blijft een feit dat winkels gewoon totaal platgelegd worden. En uh, nou ja, dat is gewoon een drama voor een, uh, voor een winkelier, want je loopt ontzettend veel omzet en uh, klanten mis. Uiteindelijk bleek de reden voor de storing simpel: Piet het weer een spoor nog gedownload. Maar we zitten nu, zo eind 2011, echt op een, op een omslag, op een keerpunt. We zijn daar wel wat somber over. Oké. Okay. Goed, uh, ja. We maar er nu er gaat de, de, ja, de tekort moet nu bij, door de burgers opgedragen worden. Dus dat gaan we nu echt voldoen. Maar bepaalde groepen zullen op de langere termijn uh, slechter uh, eruit komen... uit de, uit de crisis en de, en de maatregelen die nu aangekondigd zijn dan anderen. En daar maken wij ons wel zorgen over. Ja, je hoort het. Je zit in een hele dikke shit. We moeten eerst nog even door de trechter. Dan hebben we het zelfs over de donkere wolken in Nederland. Nou, dan weet je wel dat het mist is. Dat, uh, dat zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Vandaag trok die aan de noodklop. En, uh, voor uh, even kijken. en met veel woorden. Zeggen ze dus eigenlijk: we gaan allemaal kapot. Goedje, <lacht> een beetje door elkaar heen, hè? Spannend. Ja. Kan ik zo ook nog in de stad of denk je van: laat we maar, houden maar op? Nee. Wat, ik wat doe denk je zelf lukt. Nee, ik zou het maar niet doen. <lacht> nou, dat was hem voor vandaag. En morgen is weer een nieuwe. Leuk, dankjewel. Oké. Okay. Ja, dik in de shit, we gaan allemaal kapot. Dus volgens het sociaal-cultureel planbureau barre tijden. Maar Nederland heeft wel eens vaker slechtere periodes meegemaakt. In BNN Today duiken we iedere avond naar aanleiding van het nieuws de geschiedenisboeken in. Wanneer ging dat nou ook zo slecht met ons land? Kees Zandvliet is historicus en conservator bij het Amsterdam Museum. Kees, goedenavond. Goedenavond. Nou, wanneer was dat? Ja, nou, het zijn natuurlijk verschillende tijden geweest. Maar een periode dat het, uh, dat het lang niet goed is gegaan is uh, eind 18e en de eerste helft van de 19e eeuw. Terwijl de 17e eeuw nog zo'n fijne tijd was. Ja, uh, dat geldt natuurlijk niet voor, uh, voor de, de, de zwarte slaven die in de uh, Nederlandse dienst werkten, Maar nee. toen ging het voor de Republiek in zijn geheel uh, behoorlijk goed. Ja, en dat de... ging ook heel lang nog goed door in de 18e eeuw. En toen, wat gebeurde er toen? Ja, dan gebeuren er eigenlijk een aantal zaken uh, bij elkaar. Uh, eigenlijk gaan er te veel mensen uh, rentenieren. Er wordt eigenlijk te weinig geïnvesteerd en uh, vernieuwing, uh, er komt te weinig vernieuwing. En daar overheen komt eigenlijk een, uh, een ellendige oorlog met uh, Engeland... en in de Frans-Bataafse tijd een blokkade door de Engelsen. Ja, en dan is het uh, grote armoe in, uh, in Nederland. Ja, dan is het dus eind 18e eeuw, zaten we echt diep in de put. Waar merk je dat aan? Nou ja, dat, uh, dat betekent dat er, uh, uh, dat er eigenlijk uh, uh, geen sprake meer is van welvaart. En in de politiek uh, ontaart dat dus ook in heel veel, ja, je zou kunnen zeggen, uh, conflicten uh, die, die langdurig worden uitgevochten. Um, mm -hmm. En ja, heel, heel banaal, uh, in omstreeks 1800 is het zo slecht bijvoorbeeld in Amsterdam dat het gras daar door de stenen heen groeit. Dat uh, mm. gebeurt gewoon niet veel meer. Er is geen geld meer voor onderhoud. Nee, nee, dus het zakt eigenlijk allemaal uh, in elkaar. En dan is het eigenlijk pas na de slag bij Waterloo... dat Nederland weer langzamerhand uh, stukje bij beetje hen krabbelt. Dus ook heel veel armoede neem ik aan. Hoe, hoe, hoe merkte je dat aan de gemiddelde Amsterdammer toen? Uh, nou ja, dat is de, de tijd eigenlijk van de grootste ellende in de, in de grottenwijken... zeg maar, in de kelderwoningen van Amsterdam. Dat mensen uh, ja, eigenlijk, uh, het eigenlijk heel slecht hebben in, in vochtige kelders zitten... Um, en dan is het eigenlijk... Uh, ja, dan krijg je een doorbraak op een gegeven moment. Uh, Daar gaat men in schoon water bijvoorbeeld investeren. Hè, de duimwatermaatschappij en dergelijke dat ga je dan krijgen. Uh, dat men in de gaten krijgt hoe epidemische ziekten aan te passen zoals de cholera. En dan, ja, dan, dan wordt het allemaal stukje bij beetje beter. En Uiteindelijk een jaar of zeventig later kwamen we er weer bovenop. Ja, ja, tweede helft, 19e eeuw. Dan, uh, dan gaat het in een snel tempo uh, beter. Maar dan heb je dus 80 jaar... Uh, ja, crisis achter de rug zo ongeveer. Ja, 80 jaar crisis. Nou, laten we hopen dat het uh, dit keer hoop dat sneller dat, gaat. Uh, dat wij dat, ons, dat, ons, dat het ons te wachten staat. Kees Sandvliet, dankjewel, van het Amsterdam Museum. Ja. Radio 1, BNN Today. Ero die is voor 3FM Series Request op een reis geweest weer. Hij is net terug uit Ivoorkust en hij vertelt zometeen over zijn ervaringen. En het is woensdag en dat betekent dat Floortje Dessing hier zo is... en die heeft het over reizen.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 Het is een feit. Ja. Is een mooi supertrio moet ik zeggen. Uh, maar dat kan ook niet fout gaan, want iedereen die bij 3FAM werkt, dat zit goed. Maar uh, dit dus is de uiteindelijke uitslag. Gerard, Timoor en Koens Zwijnenberg. Ja, Erik Karton, dat zijn jouw collega's. Ja. <laughs> en uh, dan vraag ik me af, welke DJ van deze drie gaat het het zwaarst krijgen, denk jij? Oeh. Nou, ik denk dat het voor Timor spannend is, want het is de eerste. Dus die gaat het allemaal voor het eerst meemaken. Koen heeft natuurlijk een keer ingezeten en Gerard is een soort mastodont aan het worden in het, ja. in het verhaal. Dus ik denk dat het voor Timor, uh, ik weet niet of het het zwaarste wordt... maar wel het, het, het heftigste, want het is de eerste keer. Dat was ook zeerwachtig. Ja, en, en terecht. En terecht. Wil jij er nooit in? Daar hebben we het straks over. Goed. Straks, dan hebben we het uh, namelijk, nou ja, straks bijna rond kwart voor tien. Erik Karton hier uitgebreid over zijn reis naar Ivoorkust en uh, de reportage die hij daar gemaakt heeft voor Serious Request. Exit Holland. Eerst, maar eerst Exit Holland. Mooie verhalen van Nederlanders in het buitenland. Iedere avond, vanavond gaan we naar Rusland, waar iedereen een beetje van slag is vanwege het niet instellen van de wintertijd. Olaf Koens, goedenavond. Ja, hoor je lijkt, lijkt me heerlijk. Geen verandering. <laughs> Nou, ja, valt, valt heel erg tegen. Want ja, vroeger zou het ongetwijfeld zo zijn. En het is ook ingevoerd omdat, omdat de overheid dacht van... nou, dat is makkelijker voor mensen. Dan hoeven ze zich niet de hele tijd aan te passen... ieder half jaar weer die tijd te veranderen. Ja. Maar goed, het zijn moderne tijden. Dus je apparaten, je telefoon, je iPad, je iPod, je whatever... al die elektronische apparaten, die veranderen bijna automatisch. Ja, en die zijn dan weer vergeten dat het bij ons weer is afgeschaft. <lacht> dus ja, ieder Trauma. apparaat dat ik helpt verschilt een uur van... En dat is echt heel naar. En waarom is dat eigenlijk afgeschaft? Waarom uh, gaat de Rusland niet mee in de wintertijd? Ja, nou ja, maar kijk. Uh, de, de, de, het grapje is eigenlijk, hè, toen, toen Mitro Medvedev van de macht kwam. toen beloofde hij dat de tijden zouden gaan veranderen. Nou, er is uiteindelijk niet zoveel van dat uh, spookjesbeleid terechtgekomen. En ja, het enige wat hij daadwerkelijk veranderd heeft, is dus de tijd maar zelf. Um, uh, nee, maar ze wilden het doen omdat het <tie> makkelijker is voor koeien. Goeie grap, voor, Olaf. Ja, ja, ja, ja. Nee, Ze wilden het doen omdat het. Ja, het, is, het schijnt voor koeien heel lastig te zijn dat ze dan weer een uur eerder en dan een uur later gemolken worden. Maar goed, het blijkt uiteindelijk eigenlijk gewoon voor mensen heel lastig te zijn. Want ja, eh, uh, eh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, ik word altijd gebeld. Het is half tien exit Holland. Het, ja. Dat was dus altijd half twaalf. Dat is nu ineens half één. En over een half jaar is het weer half twaalf. Dus we hebben nu drie uur tijdsverschil. Dan weer twee uur tijdsverschil. Dan weer drie uur tijdsverschil. Dus dat gaat de hele tijd veranderen. En ja. Ik zit met, weet je, ik heb een, ik heb een iPad, ik heb een, uh, gewoon een telefoon, ik heb een Macbook. Die veranderen ook allemaal andere tijdens. Ik, ik weet het allemaal niet meer, ik mis mijn deadlines. Het is echt waar. <laughs> Drama. En ben jij de enige in Rusland die er last van heeft, Olaf, of met jou nog wel meer Russen de, Nee, iedereen heeft daar last van. Uh, het is ook heel naar bijvoorbeeld, uh, goed, het is bijvoorbeeld drie uur vliegen naar, naar Nederland. Uh, en uh, de laatste keer dat ik uh, richting Nederland vloog... dan staat erop, het is nu ineens vier uur vliegen... omdat de luchtvaart die tijden van Rusland is dus tegenwoordig weer niet aanhoudt. Dus dan is het, langer, dus het zogenaamd langer vliegen. Dus dan moet je, heb, je een taxi, of, heb je een taxi gebeld, en moet hij een uur wachten... of dan ben je een uur te vroeg. Nou goed, het, het is voor iedereen een ramp. Uh, ik heb heel veel van mijn vrienden, ja, daar heb je een afspraak mee... Dus, die komen dan weer niet opdagen... omdat ze een verkeerde telefoon hebben... waarom de tijd weer wel of niet op is aangepast. Het is echt, nou, uh, uh, ja. Mogelijk is het een uh, uh, groot drama wat de tijd ja. betreft. Want even voor de duidelijkheid, dit is de eerste keer dat Rusland niet, gaat, uh, niet overgaat naar de wintertijd, hè? Ja, absoluut. En uh, ja. daarna ook nooit meer. Dus de tijd staat ja. nu zeg maar, gewoon vast en die ja. verandert niet meer. Maar en, en, en, en de reden is dus dat verder dacht, het is beter voor de boeren en voor de dieren? Ja, beter voor de dieren, beter mm. voor de mensen. Je wordt daar rustig van, zei mm. hij. Dan hoef je niet de hele tijd te veranderen. Ja. Maar ja, uiteindelijk no. uh, heeft iedereen er last van. Het is toch een bokkeland, hè? Het rustland. <laughs> nou, het, het, het, het valt in wezen mee. Maar het is wel gek dat wij bijvoorbeeld nu drie uur tijdsverschil hebben. Ik bedoel, Teheran ja. is drieënhalf uur tijdsverschil. En zo ver zijn we nou toch ook weer niet weg, weet je. Het, het, is, ja. het is heel gek. Olaf Koens, sterkte. Dank je Ja, yes. <laughs> dank Half tien, hier is Kees Groot. Radio 1, het NOS Journaal. Minister Schultz gaat meer dan 300 miljoen euro bijbetalen... aan de hoge snelheidslijn tussen Amsterdam en België. De HSL, die wordt geëxporteerd door NS en KLM... leidt grote verliezen omdat het aantal passagiers tegenvalt. Een failliet zou de staat 2 miljard euro kosten. Pink Ribbon geeft veel minder geld uit aan onderzoek naar borstkanker... dan ze zelf beloven, dat blijkt uit een reportage van Nieuwsuur. De bedoeling is dat Pink Ribbon 15 uitgeeft... aan wetenschappelijk onderzoek, maar het is per saldo 1,8 de afgelopen jaren heeft Pink Ribbon 16 miljoen euro opgehaald... onder meer met de verkoop van allerlei roze producten. Pink Ribbon zegt in een reactie dat het zich vooral richt op voorlichting. En het Italiaanse modemerk Benetton heeft zich de boede op de hals gehaald van het Vaticaan. Op een nieuwe reclameposter van Benetton is te zien hoe de paus innig zoemt met een Egyptische moslimgeestelijke... Volgens het Vaticaan ontbreekt het Benetton aan respect voor de paus. In de campagne worden ook foto's gebruikt van een zoenende Merkel en Sarkozy en de elkaar zoenende presidenten Obama en Chavez. En dat is het belangrijkste nieuws op dit moment. Radio 1, PNN Today, Willemijn Veenhoven. Louis Vraoul keert terug bij Ajax als algemeen directeur. Dat werd kort voor de ledenraadvergadering van vanavond bekendgemaakt. Ragnar Niemeyer is daar bij die ledenraadvergadering, of tenminste buiten. Ragnar, goedenavond. Goedenavond Willemijn. Ik heb eigenlijk maar één vraag. Zijn we vanaf nu dan verlost van dit gezeik, excuzele over Ajax? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat het nog wel een tijdje kan gaan duren. Want natuurlijk, we hebben eerder op de avond geconcludeerd. Uh, niet alleen ik, maar iedereen die deze zaak volgt. Er zijn nu verschillende kampen ontstaan. Er is een kamp Kruif, uh, Pro Kruif. Dat is in die ledenraad zo, die ben vanavond bij elkaar is. Die afvaardiging van de voetbalclub Ajax. Maar er zijn ook voor- en tegenstanders van Louis van Gaal en... Nou is er op papier een mogelijkheid, er zijn er misschien wel twee, om te komen tot een soort ultiem besluit. Gaan we linksaf of gaan we rechtsaf? Maar aan de andere kant, er is zoveel gebeurd, er is zoveel onduidelijkheid gekomen door dit voorstel van die vier leden van de Raad van Commissarissen... dat vermoedelijk er straks mensen naar buiten komen die met elkaar heftig hebben gediscussieerd, fel met elkaar het debat zijn aangegaan maar die nog eigenlijk alles moeten laten bezinken. Die nog steeds gaan nadenken over... is dit verstandig, is dit wat ik wil? Mm -hmm. En er zijn voorstanders, er zijn tegenstanders... van uh, de lijn van Gaal en van de lijn Kruis. Dus ik ben bang dat dit zeker niet <tie> de laatste avond even... zal zijn. Dat over deze kwestie wordt gesproken. En ja. dat uh, dit wel een aflevering is in die hele kwestie Ajax. Een belangrijke afweging of een belangrijke aflevering. Maar dat het nog niet, jij zegt helaas... dat moet jij weten, maar <tie> nog niet de laatste is. Nee, ik denk dat er heel veel mensen hier ook enorm van smullen juist. Uh, we kan de ledenraad nog zeggen van, ja, we willen hem toch echt niet? En dat het dan de hele, de hele lol niet doorgaat met het verhaal? verhaal. Um, er is een formele uh, weg, dat heet een motie van wantrouwen. Maar die is niet uh, definitief beslissend. Uh, dan is er nog een bestuur van Ajax, dat is een demissionair bestuur. En die kunnen eigenlijk ook niet zoveel en willen dat vermoedelijk ook niet. Dat is het bestuur onder leiding van Uri Coronel... die eerder onder druk van Kruif uh, het bijltje erbij neer heeft gegooid, het voorzittersbijltje. Mm -hmm. Dan zou het zo kunnen zijn, en dan vertel ik het je maar gewoon even... dat er een nieuw bestuur wordt geformeerd vanavond. En dat die stappen ondernemen richting die raad van commissarissen. ...zouden zeggen, dit vinden we onfatsoenlijk, dit vinden we geen goed bestuur, dit willen we niet. De manier waarop jullie ons voor het blok hebben gezet met Van Gaal, met Sturkenboom en met Danny Blind erbij... Dat is een mogelijkheid, dat zou kunnen, dan zou het heel laat worden. Uh, vermoedelijk, maar dat zeg ik op dit moment... en bij Ajax kan alles zomaar als een blad aan een boom uh, veranderen... Uh, zou het uh, ook wel eens een keer later kunnen worden. En dat dit toch allemaal nog moet bezinken... dat mensen weer met elkaar overlegclubjes aangaan... om te kijken of, of er toch weer een oplossing mogelijk is. Ja, ja, ja. Even um, Word je een, een uur geleden al... Um, toen wisten heel veel mensen nog van niks he, die daar naar binnen gingen. Ajax Corrivee Sjaak Zwart... Die nee, dat is eigenlijk nogal wel vervolken. bijzonder, want... Ja, dat mag je zeggen. En zo zijn er wel meer geweest. Bekendere en ook wat onbekendere leden van die, van die raad. Uh, het aardige was dat wij van de NOS het wel wisten. Um, ja, en dan heb je toch aardig wat munitie in handen... richting uh, deze mensen die toch eigenlijk van alles op de hoogte zouden moeten zijn... en die eigenlijk volledig verrast werden. En echt een uur voordat ze zouden gaan praten over een lijnpoging... tussen die vier en kruiven, dan zou het zo weer verder gaan. Ze zouden over een lijnpoging gaan praten... en kregen opeens de naam van Van Gaal uh, op hun bordje... Ja, dat is nogal wat. Dat is een bom die is ingeslagen. En uh, ja, om daar nou vanavond meteen zulke stappen te zetten, dat zou mooi zijn. Dat zou heel veel duidelijkheid scheppen. Misschien ook wel van heel goed bestuur uh, getuigen, wie zal het zeggen. Maar dat lijkt me eerlijk gezegd wat te vroeg. Ja, ja Sjaak Zwart, die zei van een uh, uh, wat vergaald terug, niet bij AI's, zoiets, hè, geloof ik. Dat was, ja, uh, dat, dat, dat, dat zijn hele duidelijke woorden. Uh, ja. uh, die hebben we meer gehoord. Maar als je bijvoorbeeld naar Keem Molenaar luistert, een van de spreekbuizen toch van, van Gaal, voorzitter van die verzoeningscommissie, die die vier vieren die kruif bij elkaar moest. Ja, die zegt dat er is een bijl in de rug is van, van Johan gezet. Uh, ja, we hebben voor Jan met de mm. korte achternaam eigenlijk de afgelopen weken... de periode geprobeerd te verzoenen, want dat was het doel van die commissie. Ja, dan geeft dat wel aan dat, uh, dat mensen met de hakken in het zand vanavond... tegenover elkaar staan mm. en dat vermoedelijk, en daar zou je graag bij willen zijn... er heftig gedebatteerd en gediscussieerd wordt natuurlijk. Nog even een reactie die we hebben van Rob Been, junior, voorzitter van de Ajax-lederheid. Ik ben redelijk verrast, ja. Ik denk dat we eerst even als de bij elkaar moeten komen... en ons moeten beraden op de positie of op de situatie die nu is ontstaan. En uh, nou, dit is wel nieuws, uh, Dit is wel nieuws, ja, dit is wel nieuws. ja, ja inderdaad. Uh, Kruijf, heeft hij al <laughs> iets van zich laten horen? Wat ik daarvan begrepen heb, um, is het zo dat wij van de NOS daar vanavond wel zijn geweest. Dat is wel wat aan het begin van de avond geweest. Uh, bij zijn huis in Barcelona. Uh, dat er ook geprobeerd is om telefonisch te bereiken, als ik het goed heb begrepen. Maar dat eigenlijk vandaar, vanuit Barcelona, vanaf die berg wordt dan altijd gezegd... dat er eigenlijk nog niks, eh, nog niks vandaan is gekomen. Ja, en ieder met normaal verstand van zaken zou zich zo beledigd voelen door deze stap... dat hij onmiddellijk zou vertrekken ja. bij welke club ja. of organisatie ook. Die zou zijn biezen pakken en nooit meer terugkomen. Ja. En dat is natuurlijk ook een ultieme consequentie. En daarom is deze avond zo bijzonder. Als dat gebeurt vanavond of een andere avond op korte termijn... ja, dan kun je ervan uitgaan dat hij formeel ook nooit meer een stap in de arena zal zetten... en misschien sowieso het wel nooit meer zal doen. Want dan heeft hij zijn hulp aangeboden. Is het niet geaccepteerd, dan kan hij zeggen... ja, als jullie het niet willen en hem willen... dan trek ik mijn poten, mijn handen er helemaal vanaf. En dan blijft hij op die berg zitten. Daar, denk ik. Ja, ja en dan komt hij vast alweer een keer vanaf. Maar dan misschien via de Telegraaf. Ragnar Niemeyer heeft de avond van zijn leven daar bij de arena. Nou, veel plezier nog daar. Tot later. Iets anders dan. De Afro zendt op dit moment het programma Sta op tegen kanker uit. In deze uitzending wordt geld opgehaald en vertellen kankerpatiënten en artsen over het belang van wetenschappelijk onderzoek. Art Royakkers en Angela Groothuizen die presenteren het programma en onze verslaggever Vera Simons nam een kijkje bij de show. Dames en heren, hier is Guus Meeris. Als de Ik zit nu in de zaal, de generale repetitie is bezig en het is hier achter de schermen op en aflopen van BNS. Ik ga kijken of het me lukt om acht hoorjakkers die vanavond presenteert even te kunnen spreken. Acht, wat is jouw rol vanavond in het programma? Ik presenteer het gala vanavond samen met Angela Groothuizen. dus het is een... Um... Het is een groot voorrecht en een bijzondere eer om dat te mogen doen. Op welke manier willen jullie de aandacht gaan vragen voor de kankerbestrijding? En vanavond is een, een groot gala vanuit het theater hier in Lelystad. En er zijn uh, heel veel artiesten die komen optreden. Van Guus Meeuwers tot Jeroen van de Boom tot Ernst Daniel Smit, Benny Jolink. Er zijn allemaal prominenten die uh, meewerken. Die vertellen waarom zij de KWF-kankerbestrijding een, een warm hart dragen. En zo maken we een gala waarin we zoveel mogelijk donateurs proberen te leren. Goedenavond! En vanavond staan wij opnieuw op tegen kanker. We gaan door met de beweging die we vorig jaar in gang hebben gezet. En toen hadden we een record aantal nieuwe donateurs. Meer dan 50.000 mensen pakten de telefoon en werden donateur van KWF Kankerbestrijding. Ik ben Sander de Wieseljee en ik sta op voor Karinam, mijn schoonzusje. Wat heb jij met het thema vanavond? Ik denk dat iedereen er wel iets mee heeft... Uh, um... Alleen maar een negatieve zin, uh, lijkt mij. En uh, mijn schoonzusje uh, heeft een half jaar geleden... de diagnose borstkanker uh, gekregen. En uh, ja, dan ga je van heel dichtbij zo'n traject in. In mijn geval dan een beetje voor de tweede keer. Want uh, mijn ex-schoonvader, uh, Jaar van Dijk, is er ook aan overleden. En in dit geval uh, ja, ga je dan weer dat traject in. Is het nu wel goed afgelopen, tot nu toe... En want uh, nou, De chemo's zijn achter de rug en uh, de bestraling zijn achter de rug. Maar het zet uh, heel veel levens uh, op zijn kop. En, uh, en ik denk dat eigenlijk het eigenlijk het hele leven in zijn algemeen op zijn kop zet. Want iedereen kent wel iemand en heeft wel iemand die het heeft, heeft gehad... Dus het is, uh, is zo'n uh, alomvertegenwoordigde ziekte... dat we, dat we met z'n allen vanavond hier opstaan. Ruben Nicolai die presenteerde vorig jaar deze show... en die is er uh, dit jaar ook weer bij. Vorig jaar heb ik dit gepresenteerd. En toen openden wij met het verhaal van Sanne. Zij zou opkomen in het begin. En dat uh, een dag van tevoren kregen we te horen dat zij te ziek was. En dat ze een hele heftige reactie had op chemo. En daardoor niet bij macht was om aanwezig te zijn. En uh, dat was een heel vervelend telefoontje. En dit jaar hebben we een heel leuk telefoontje gekregen. Dat ze namelijk, zoals het er nu uitziet, genezen is. Ja, dat is, uh, nou, kippen wel, maar goed. Uh, dus, ze mag nu vanavond revanche nemen. En vanavond komt zij wel op, zoals we vorig jaar gepland hadden. Dames en heren, hier is Sanne. Wat een heerlijk. Wat een heerlijk om je nu wel hier te zien. Hoe gaat het met je? Het gaat heel goed met me. En, uh, ik vind het helemaal te gek dat ik hier kan zijn. En ook als het een jaartje later... Ik ben heel blij dat ik hier kan zijn. Ik leef... Mooi verhaal. Zometeen nog een heel mooi verhaal van Erik Karton. Waar man on. on the moon. PNN Today. Willemijn Veenhoven. Nog 32 dagen en dan begint weer de jaarlijkse 3FM actie Series Request. Je weet het, inmiddels drie DJs in een glazen huis. die zich inzetten voor het goede doel. En dat is dit jaar uh, Moeders die er alleen voor staan door oorlog. En ieder jaar gaat Erik Corton speciaal daarvoor op reis om mooie reportages te maken. En hij is hier, Erik. Goedenavond. Goedenavond. Net terug uit Ivorcus. Ja. Nog een beetje shake, hier ben je. <laughs> nou, ik kreeg. Ik heb eh, één keer eerder in Congo, dat was in 2004 of in 2005, geloof ik, ben ik ziek geworden. En dan had ik nu ook alleen dan niet midden in de reis, maar uitgerekend de dag voordat ik een, een reisschema had. Ik dacht, oh, ik moest terug. Eerst van de ene kant van, uh, van het land naar de andere kant. Dat was een autorit van bijna tien uur. Dan uh -huh. vervolgens wachten op een vlieg... Veld om dan 7,5 uur naar uh, Parijs te vliegen, daar te wachten en dan naar Amsterdam. Dus het was uh, met een kurk erin. En, en God hopen dat het droog blijft. Dat was een beetje, dat was niet zo leuk. Maar goed, een beetje een hele grote man. Dat ja, vind je daar heel ongemakkelijk het, in zo'n enorm notootje. zitten knijpen om te zorgen dat je droog is, is, de hoofdstad haalt. Is het allemaal schoon gebleven? Het is allemaal schoon gebleven. Ah, ja, ja, goed. binnenin niet, maar, maar in ieder geval aan de buitenkant zag je weinig. Het onderwerp dit jaar is, is moeders in oorlogsgebieden. Ja, en dan denk ik. Dat klinkt mij een beetje willekeurig. Waarom dat onderwerp? Nou, willekeurig is het zeker niet. Want uh, uh, dat is ook waarschijnlijk de reden waarom wij daarvoor gekozen hebben. Zoals je weet is Serious Request um, uh, een actie ontstaan... vanuit het idee dat wij aandacht wilden besteden... aan een soort stille ramp op de wereld. Daarom zeg je, oh, klinkt mij misschien willekeurig. Ik kan me voorstellen dat je dat zegt... omdat je misschien niet de, hele, de, de, laat zeggen, de, de volledige breedte van dat probleem kunt overzien. Meer nee. dan 10 miljoen vrouwen wereldwijd... of het nou in Gaza is, of in Colombia, of in Afrika... of in plekken waar er oorlog is. En er is op de wereld gewoon nou eenmaal heel veel oorlog... Kleine in het klein, qua burgeroorlogen, landen tussen elkaar. Uh, meer dan 10 miljoen vrouwen zijn daardoor uh, op de vlucht... of verdreven van hun huis en haard, of in ieder geval tijdelijk. Want wat, wat, jij was naar Ivorcus, wat, Ja. wat zie je dan daar? Wat, nou, wat, is, wat is er met die vrouwen? In voorkeur is, uh, is het conflict wat zich daar heeft afgespeeld... met de omwenteling, dus de ene president vervangen door de andere president. En dat is eigenlijk pas in begin juni gestopt. Toen was het eigenlijk rustig. Toen hebben mensen besloten om de wapens neer te leggen. Uh, en dat voel, dat voel je nog heel erg in dat land. Uh, je ziet puinhoop, je ziet een gesloopt ziekenhuis... maar je ziet ook vrouwen die heel lang die gevlucht zijn met hun kinderen... en die heel langzaam uh, na veel berichten uit, uit hun oude dorpen... van nou, het kan wel weer, kom maar weer terug. Die mm -hmm. in Liberia zitten, op vier dagen lopen van mm -hmm. het dorp. Die heel langzaam die stap durven, durven te wagen. En die zie je terugkomen en met on, totaal ontreddering en ontzetting... Uh, zich realiseren wat er, gebeur er gebeurd is toen ze er niet waren. En niet met één, twee kinderen, maar met een hele zooi ja, waarschijnlijk. Ja, één, twee kinderen is echt een uitzondering. Vier, vijf kinderen is meer regel. Ja. Dus uh, als je het dan hebt over 10 miljoen moeders... hangen daar dus... Vaak nog een, een nou in ieder geval een, een vier of vijf kinderen aan. Dus moet je je voorstellen hoe, om een wat voor groep, wat voor enorme groep mensen dat gaat. Dus de willekeur, want dat was je vraag, die is er van ons uit echt niet geweest, omdat het echt een heel groot probleem is wereldwijd. Laten we even een fragmentje beluisteren. Ja. Um, je had het over die vrouwen die vluchten, een aantal, een flink aantal, naar buurland Liberia. Mm -hmm. We hebben een fragment waarin je praat met iemand vlakbij een oversteekplaats over de rivier naar Liberia. Ja. Um, because it's a river, and it looks like it's a quite deep river, how how did they go to, uh, how did they cross in, in the time of the conflict? Was it swimming, or were there boats? or? No, no, it's boats. Boats? boats. Uh, yeah, you know, you've got some crocodiles in this river, so people cannot ah, okay. really <laughs> swim. <No. laughs> uh <-huh. laughs> yeah. So now there's boats, you see, as you can notice, there are two boats here. They're using them. Each of them can load 10, 15 people. Yeah. So it's going slowly, slowly. Ja, uh, dat, uh, dat klinkt heftig, een rivier met krokodillen. Ja, ja dit was Yves van ICRC, de International Committee of the Red Cross... die me uitlegde dat inderdaad mensen daar de rivier overgestoken zijn. Uh, met kleine bootjes, want zwemmen is inderdaad met krokodillen... en die zitten daar, uh, dat wist ik even niet, maar die, die, die zitten daar. Dat vertelde hij toen je... Ja, dat de... vertelde hij daar. Ja, kijk, dus ze zitten overal, dus ik had dat ook ik had het ook zelf kunnen bedenken. Maar met bootjes. Dus je moet je voorstellen dat, dat er duizenden vrouwen uit de regio denken... ik moet weg, ik moet weg. En dan die rivier is de grens met Liberia. En die moeten daar overheen. Dus dat is een gedrang en een gedoe geweest en een paniek... Uh, vaak ook s'nachts, want heel veel van die dorpen... zijn gewoon s'nachts aangevallen door rebellen... die met auto's binnenkwamen rijden met fakkels... en gewoon de helft van het dorp in de fik hebben gestoken. En iedereen die bewoog, in ieder geval veel in de lucht geschoten... maar iedereen die niet op de juiste manier zich wegbewogen ook uh, beschoten hebben. Mm. Dus veel gewonden, veel doden, paniek. Dan moet je je voorstellen dat je dus ook nog zo'n rivier over moet. Ja, dan kan ik me voorstellen dat je een, een aantal maanden blijft zitten... en denkt, nou... Ik wacht wel totdat het echt veilig is. En dat kan even duren. Ja. Nog even een fragmentje. Um, jij zit in de auto en je neemt een hele zieke vrouw mee in ja. de auto. Veronique zit in de auto met haar kleinste mee. Die kan niet alleen achterblijven. En we brengen haar naar een kliniek in de buurt van Hoenien... Van waar wij dus ook vertoeven. Wel blij dat we hem meegenomen hebben, want het ziet er niet heel erg goed uit. Ze, ze, ze, ze, ze trilt. Ik ook trouwens, maar dat komt door de weg. Ze zitten rillen van de koord. Ja, D Dit was ook iemand die door de gevolgen van oorlog ja. er zo aan toe was. Ik, zij, uh, um, zij woont in een klein dorpje en ze heeft uh, um, in het, tijdens het conflict is ze gevlucht, het dorp uitgevlucht. Zij is niet naar Liberia gaan, maar is zich in de buurt opgehouden en heeft continu rondgetrokken met haar... ik geloof dat zij ook twee, drie of vier kinderen had... Eh, rondgetrokken omdat ze bang was om op één plek te blijven zitten. Bang dat ze haar dan zouden ontdekken. Dus zij heeft ook heel lang in de veronderstelling geleefd... dat het conflict nog steeds gaande was... terwijl het al lang, afgel terwijl het al lang afgelopen was. Um, en vervolgens is ze teruggekomen naar het dorp... en he, haar man is vermoord... Uh, en het huis ligt in puin. En uh, er wordt een beetje voor haar gezorgd door de dorpsgenoten. Maar het is een hele arme gemeenschap. En er zijn meerdere vrouwen teruggekomen. Ze kunnen niet voor iedereen zorgen. Dus ze krijgt wel wat, maar ze krijgt niet genoeg. En als je niet genoeg krijgt, word je zwak en dan word je ziek. En in dit geval um, was Veronique heel erg ziek. En daar kwam me eigenlijk, eigenlijk nou, weg het gesprek achter. Want ze hadden er een beetje opge alle ja. en op een bankje neergezet. Toen dacht ik, nou, het gaat allemaal nog wel. Maar ik zag er gewoon, tijdens dat ik met haar aan het praten was... stortte ze af en toe gewoon weg. Was ze weg en dan kwam ze weer bij. En... Dus ik had zoiets van, even... toen voelde ik aan haar voorhoofd. En dat was... Uh... Die, had, die had gewoon duidelijk echt een hele hoge koorts. We hebben uiteindelijk naar de kliniek gebracht. En ik heb de de, de volgende dag... Gecheckt, ze hebben er daar wat medicijnen gegeven, maar dat is niet genoeg. Daarvoor moest ze echt naar een andere kliniek en dat daar is ze inmiddels voor gezorgd. Dat ze, want die is 100 kilometer verderop, dat kan ze niet meer lopen, want ja. zo zwak was ze. Dus er is inmiddels voor ander vervoer gezorgd, dus daar is ze uiteindelijk naartoe ver, ver, verhuisd en ze heeft het overleefd. Ja, ja, ja. ja. ja. Wat, is, wat zijn nou de grote problemen van die vrouwen dan? Ze zijn op de vlucht, ze hebben niks meer. Ja, je, je, je, je komt terug, uh, ik, ik probeer het altijd een beetje duidelijk te maken. dat dus Je ziet dat uh, je woont in Winterswijk en daar uh, is een, uh, ja, daar is een oorlog en opeens, oh jee, we, recht, we, we vliegen en dan niet met de bus naar Amsterdam, maar lopen naar Amsterdam... daar krijg je een beetje de afgekloven kippenbordjes... van de mensen die daar zitten van, hier, Fred maar op... en uiteindelijk na drie, vier maanden kom je terug in Winterswijk... en Winterswijk is voor de helft, bestaat niet meer. De mensen die daar nog wel wonen denken, oh god, daar heb je die vrouwen... ja, uh, hier, van mij krijg je ook nog wel wat eten. Je staat daar en je hebt je vijf kinderen bij je... Uh, je, de fabriek waar je werkte is ook stuk. Dus al, er is geen werk meer. Er is niks, niks om geld van te, je mee te verdienen. Dood, je man is dood of weg, of mm. weet ik veel. En je staat daar. En dan kijk je naar je toekomst en dan denk je... hoe moet ik dit in godsnaam gaan doen? Je bent verzwakt, want dat is het ook nog een keer... door, door, door maandenlang slecht eten, slechte hygiënische omstandigheden. Je bent verzwakt, je hebt je kinderen bij je... die voor al die vrouwen echt unaniem de allerbelangrijkste zorg zijn. Want zij hebben liever sparen ze hun eten uit hun eigen bek... en geven ze hun kinderen uh, uh, te eten en sterven er dan, sterven er dan voor. Dat, dat zie je ook, vrouwen die gewoon zo zwak zijn... omdat ze de kinderen als eerste te eten geven... en dan ja. zelf aan het eindje komen. Die kunnen niet werken, kunnen... Niks kunnen niks verdienen. Nou, dan ziet de toekomst er niet altijd. Dan ziet de toekomst er niet best uit. Dus wat, wat, die wat het grootste probleem voor die vrouwen is, is aansterken, gezond worden en kunnen werken. Want ze willen allemaal heel hard werken. Net zo goed als dat ze brood uit hun mond willen sparen voor hun kinderen, willen ze allemaal zeg, helemaal kapot werken voor die kinderen. Maar er is niks. Nou ben je natuurlijk al, al veel vaker voor surquest geweest in Afrika. Ja. En elke keer krijg je ook weer de vraag: van, wat doet het met jou? En elke keer is het weer heftig. Altijd is ja. dat zo? kan je op, je op de een of andere manier je hiervoor voorbereiden? Nee, nee, nee, nee, nee. Dat, daar ben ik ook echt een paar jaar geleden toen ik, een, uh, laat me zeggen, toen de eerste drie jaar dat ik echt stomp naar stomp uh, uh, kreeg in zover gemoedst, in mijn gemoedstoestand met dode kinderen en, en vrouwen die me hun baby's mee wilden geven omdat ze da dachten dat dat een betere toekomst was dan daar blijven, uh, ben ik daarmee opgehouden, want ik weet eigenlijk nooit wat ik, wat ik moet verwachten en... Um, dat doe ik dat doe ook maar niet meer. Dan, het is ook beter, denk ik, dat ik dat niet doe. Dat ik gewoon daar kijk en reageer op uh, wat ik zie. Het is wel zo dat ik, ook in de loop der jaren... Uh, um, doordat ik heel veel uh, van die dingen heb gezien... Uh -huh. dat ik niet dat het slijt of dat, het, dat ik er een, een, een gordijn voor optrek... of wat dan ook, juist niet. Maar ik heb wat meer handelings bevoegdheid gekregen, zal ik maar zeggen. Ik kan nu ook daadwerkelijk zeggen, zullen we daar iets aan gaan doen? En dat bespreek ik dan met mijn Rode Kruis collega's van daar. En dan meestal is er ook wel een maal aan te passen. Heb je dat nu ook weer gedaan in die voorkeur? Ja, nou, dat meenemen van Veronique is daar een voorbeeld van. Ja. Dat, is, dat staat niet in het handboek dat dat moet. Uh, vorig jaar heb ik, uh, hebben we een klein jongetje... wat ontzettend ziek was, uh, naar een kliniek gebracht. Maar dat was niet het enige, want die was ziek... omdat zijn grootmoeder niet de middelen had om voor hem te zorgen... Dus dat zul je ook moeten regelen. Snap je? Alles, Alle acties die je onderneemt hebben consequenties. En ik weet nu wat die consequenties zijn. Dus ik kan nu ook een inschatting maken of, van, of we dat kunnen doen, ja of nee. Um, en dat voelt prettig. Waardoor ik dingen ook makkelijker voor mezelf uh, uh, uh, kan... Ik kan handelen. Snap je? Ik kan er niet bij staan en denken... Oh, wat erg. Nee, ik kan soms ook echt daadwerkelijk wat doen. En dat is... Dat maakt het makkelijker voor mezelf. Maar daar gaat het niet om. Dat gaat om die, het gaat om die mensen. Jawel, maar door jouw verhaal ja. maak je het weer inzichtelijk. Wat ja. daar gebeurt natuurlijk. Wat vond je het meest indrukwekkende van je reis? Nou, um, wat, ik, wat ik heel indrukwekkend vind... is dat. Dan kan ik het over individuele verhalen hebben. Dat, dat Therese, dat ga je absoluut... Uh, zien en horen tijdens, tijdens de week van Serious Request. Dat is zo'n verhaal van zo'n vrouw die terugkomt. Alleen die was, die was net de avond daarvoor teruggekomen. En ik liep haar smorgens tegen het lijf. En we zijn samen voor het eerst naar de plek gegaan... waar haar huis stond. Dus dat was heel vers en heel heftig. Maar wat mij... Uh en dat is misschien in een wat groter perspectief... zal proberen dat kort te houden... is dat ik zie dat er door zo'n oorlog... oorlog is sowieso altijd ontwrichtend en, en onthechtend... en verschrikkelijk voor een gemeenschap. Maar omdat vrouwen en kinderen heel kwetsbaar zijn... en vooral vrouwen door zo'n oorlog teruggeworpen worden op zichzelf... en wat ze zijn, zijn de, is degene die voor de kinderen zorgt. Niet degene die het economisch uh, uh, draaiend houdt. Dat is in principe ook de man in samenwerking met die vrouw. Maar als die man wegvalt, moet die vrouw dat alleen doen... Als ze dat niet meer kunnen, dan valt er een hele belangrijke uh, laag in, de, in, in veel Afrikaanse gemeenschappen weg. En dat is een laag van, van mensen die heel hard willen werken. Deze vrouwen staan allemaal hun, hun mannetje, zou ik maar zeggen, in het naar een hoger plan tillen van zo'n dorp. Van hun eigen gezinssituatie, van de, van de gezinssituatie van anderen. Dus. Het feit dat als vrouwen zo'n klap krijgen en in één klap door zo'n oorlog een stuk teruggeworpen worden in een ontwikkeling, is dat heel slecht voor zo'n land. Daar ben ik van overtuigd. Dat zie ik uh, de afgelopen jaren steeds vaker in, in Afrikaanse gemeenschappen. Dat als, dat, als het goed gaat, begint dat toch een beetje bij de vrouwen. Wat zeg jij nou als je thuis komt tegen je kinderen? Hoe is het? <lacht> nee. ja. Ja, de, dan... of, vertel je ze hierover? Ja, ja zeker, zeker. Nee, ja, het, het is, ik vertel van tevoren. En uh, ik vertel ook waar ik heen ga en wat voor soort land dat is. En of het veilig is en of het. Uh, uh, Um, en daar... daar uh, want ik, ik vind dat ik daar eerlijk over moet zijn. Ik bedoel, ik ga niet naar Marbella op vakantie. Ik ga iets, iets doen. Nee, ja, ik ga, ja, misschien is het nog wel gevaarlijker. <laughs> maar ik ga iets doen wat, uh, ja, waar ook wel enige risico aan zit. En ik wil dat ze dat ook weten. Niet dat ik dat helemaal tot in de treuren... en dat ik ze een quitclaim laat tekenen. Maar um, um, ik, ik breng ze van tevoren op de hoogte. En dus ook achteraf. Ik vertel de verhalen. Ik laat ze de filmpjes zien en de foto's. En... Uh, en is het dan heel cliché dat je ze helemaal kapot knuffelt als je thuis komt... of heb je meer van, laat me even met rust? Nee, nee, nee. <lacht> ik, ben wel, ik ben wel ontzettend blij als ik dan weer terug ben... en zie dat wij gewoon uh, in een huis wonen wat, toch, wat er nog staat... en dat we zoveel van elkaar houden en dat die kinderen naar school gaan... en al die verworvenheden die we hier hebben zijn belangrijk. Um, het is niet zo dat ik dat dan opeens weer veel belangrijker ga vinden... als ik daar net geweest ben, maar toch wel een klein beetje. <lacht> Vanaf 18 december dan is het weer Serious Request. Um, jouw reportage natuurlijk dagelijks te horen op 3FM. Ja. Uh, we volgen jou ook in BNN Today hier. Tof. En natuurlijk komende vrijdag. Yay! Hey, dan beginnen we met een nieuwe vrijdagavondshow Ik heb hier er nu zin van in BNN Today. In ja. Wilson, Met Erik Karton elke yes. week. Hartstikke leuk. Erik, dank. Tot vrijdag. Graag gedaan. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Tijd voor het laatste woord. En dat geven we weg aan mensen die uh, wij leuk vinden. Zoals strafpleiter Oscar Hammerstein. De financiële toestand van Europa is een kruising tussen slechte spaghetti en soufflaki. Voldoende om in leven te blijven, maar slecht van smaak en niet te vertieren. Ik denk dat ik vanavond maar een loepenjaartje ga scoren. En dan Tweede Kamervoorzitter Gerdy Verbeet. Weten jullie wat financiële experts bedoelen met herkut of sixpack? Als je niet begrijpt wat er wordt gezegd, voel je je al snel buitengestoten. Daarom probeer ik er altijd iets van te zeggen... als ministers of Kamerleden moeilijke woorden gebruiken. Als jullie denken dat het beter zou kunnen, begrijpelijker... laat het me dan weten. info.voorzitter@tweedekamer.nl. En dan als laatste topschoenenverkoper... En ontwerper Floris van Bommel. Ik hoorde hem met de totaal laatst mooi betoog houden. over dat hij vond dat Zwarte Piet. natuurlijk geen racistisch fenomeen is. en dat hij graag wilde geloven dat het echt een Spanjaard is. die Zwarte Scoren. van het door de schoorsteen kruipen. Het enige wat hij niet begreep. en wat ik toch wel een sterk punt vond. was. waarom Zwarte Piet vaak een Surinaamse accent aangemeten kreeg. Floris van Bommel hoorde je. Dat was hem weer. Wij zijn er morgen weer. Nieuwe aflevering van BNN Today. Zometeen langs de lijn met Ronald van der Geer. Met natuurlijk heel veel Aijers nieuws. En uh, ik heb net getwitterd dat ik het allemaal gezeik vind. Nou, Menno Meijer van Langs de Lijn, die is het er niet mee eens. Die vindt me maar naïef. Nou, het zal wel, met is wel gezeur. Maar dat anders al bij Langs de Lijn. BNN Internet. Langs. Twitter. Kranten. Radio en televisie.